Ik mag een stukje met jullie lezen uit Lucas, Lucas 19. Uh, Jezus is uh, met zijn leerlingen onderweg naar Jeruzalem, dat hij weet dat hij daar uitgeleverd gaat worden. En dan komt hij langs Jericho, en daar begint dit stukje. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Sacchaeus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei, Sageus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zacchaeus was gaan staan en zei tegen de Heer: Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Jezus zei tegen hem, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Goedemorgen. Vanmorgen gaat het over uh, dit verhaal wat we net hebben gelezen en uh, ik heb het eigenlijk niet zo heel vaak als ik de Bijbel lees dat ik af en toe een beetje in de lach schiet. Een lach schieten of een beetje glimlach. Want als je dit verhaal voor je ziet, dan schoot ik af en toe wel een beetje in de lach. Want als je het voor je ziet, dan zie je een rijke, vooraanstaande man. Eigenlijk in een net gewaad zie je rennen en je ziet hem een boom in klimmen. Ik zie eigenlijk een man in een net pak vies worden in een boom. Omdat hij zo graag Jezus wil zien... En het gaat dus over Zergeus in dit gedeelte. En daar staan we bij stil en um, we staan stil ook bij de vraag van wat kun je nou met dit verhaal vandaag? Wat, uh, wat is eigenlijk de essentie van dit verhaal en hoe raakt het jou en ons leven? Ik moest ook denken aan een vakantie. Het was, ooit, het was een tijdje terug al. Ik was geloof ik rond de 18. Ik ging naar Kroatië met uh, vier vrienden. We zaten met z'n vijven in een auto, drie op de achterbank, twee voor... En de auto die kraakte al wat toen we naar Kroatië gingen we kwamen bij de grenspost aan aan het begin. En toen schrokken we een beetje, tenminste ik schrok, want een van die vrienden die had geen identiteitskaart bij zich. En dan kwam je er toen geloof ik gewoon nog niet in. Maar hij kreeg een documentje mee waarmee die wel, uh, waarmee we uiteindelijk wel Kroatië in mochten. Maar wat er gebeurde was het volgende, we wilden weer weggaan na ongeveer een week. En toen kwamen we bij die grenspost aan en um, toen zei die man bij de grenspost, die wist op een of andere manier dat hij geen identiteitskaart had, waarschijnlijk had hij een uh, documentje of misschien via kenteken geregistreerd, toen zei hij, 50 euro betalen, contant. Ik zat op de achterbank en ik dacht, van, nou dat zal wel logisch zijn. Beetje naïef misschien, maar goed. Die jongen die achter het stuur zat, die had het wel goed door, die zei direct, hij probeert ons op te lichten. Nou, Dat was dus ook het geval, want hij zei, ik bet we betalen niet en we mochten doorrijden. Beetje een aparte gebeurtenis, we waren achteraf ook wat pissig eigenlijk. We dachten, ja hallo, uh, dit, dit kan niet wat die man doet, die probeerde ons gewoon voor 50 euro op te lichten. Ik maak dat natuurlijk niet zo vaak mee, uh, in, in Nederland tenminste, dat je op die manier wordt behandeld. Maar dit is wel een beetje het uh, Sergeërs verhaal eigenlijk. Want Sageus was ook zo'n figuur aan de grens, een tollenaar. Die werden ook gehaat in die tijd. En zo'n tollenaar die stond ook bij zo'n grens, maar die vroeg ook altijd te veel. Die tollenaars werden gehaat. Ze werden eigenlijk, waren eigenlijk onrein, ze stonden aan de rand. Je moest er gewoon niet te veel mee omgaan. Ze staken dus dat te veel eigenlijk altijd in hun eigen zak. Ze buiten mensen uit. Nou, en in ons land, zoals zo'n vakantietje, maakt dat misschien nog niet zoveel uit... Uh, wij zijn, wij, voor mij is het uh, niet zo'n probleem als je dan uh, wat te veel moet betalen. Maar in die tijd was er ook meer armoede. Dus als je op die manier werd uitgebuit... Was waren dat mensen die uh, echt niet uh, graag gezien werden. Nou, die is Archeus. Hij is hartstikke rijk geworden, maar niet op een eerlijke manier. Maar hij wil wel heel graag Jezus zien. Maar hij is klein. Jezus komt voorbij, maar hij is klein... Je ziet hem over de hoofden van de mensen proberen heen te kijken, maar dat lukt niet. En wat ik me ook voorstel is dat die menigte daar eigenlijk rondom Jezus is. En dat Zacchaeus eraan komt, maar dat sommige mensen nog even een stapje naar links zetten. Zo van, Zagreus, jij komt er even niet bij, want jij bent degene die ons altijd oplicht. Zagreus. In Zacchaeus is iets aan de gang, want hij wil zo graag Jezus zien dat hij het op een rennen zet... En hij klimt in een boom. En hij ziet die menigte waar Jezus in het midden zit aankomen. Want hij moet en zal Jezus zien. En ik zat te denken, misschien zitten er wel wat verbindingen met Zacchaeus en onszelf. Want misschien voel je ook wel afstand. Ik ben niet zoals die Zacchaeus. Maar misschien herken je ook wel iets in hem. Het eerste, Zacchaeus die wil Jezus zien. Nou, je bent hier vanmorgen in de kerk. En... Misschien ben je met enige nieuwsgierigheid naar wie hij is. Misschien is het ook een, voor jezelf een goede gewoonte, maar je hebt er een soort van moeite voor gedaan om hier te komen. Je komt misschien wel van ver, een stuk gereden met de fiets, lopend. Je wil Jezus zien en daar span je je op een of andere manier voor in. Dat is het eerste. Tweede, Zacchaeus is heel rijk. Je zou kunnen denken, die Zacchaeus uh, het ontbreekt hem maar niet. Hij is hartstikke rijk, hij zou ook gewoon lekker thuis kunnen zitten. In zijn huis, genoeg te eten, genoeg te drinken. Misschien wel alleen trouwens. Maar daar zit ook wel misschien een verbinding met ons. Wij leven in een rijk land. Als je je alleen vergelijkt met mensen binnen Nederland, dan zeg je misschien, nou er zijn mensen die het nog beter hebben. Als je ons vergelijkt met andere delen in de wereld, dan we, zijn we schatrijk. Het derde, er knaagt wel iets bij Zagreus. Kennelijk is die rijkdom voor Zaccheus niet genoeg? Op het moment dat hij ook thuis zou kunnen zitten, is hij aan het rennen en klimt hij een boom in. Er zit bijna iets paniekerigs in, hij moet Jezus zien. En misschien zit daar ook wel een verbinding met, je hebt genoeg spullen misschien, genoeg geld... Daar zit het hem niet in, maar je kan wel ergens een gelegen gevoel van binnen hebben. Misschien een wat onvervuld gevoel, dat er iets knaagt. Vierde, Sargeus voelt zich een vreemde. Hij hoort er niet bij. Als hij, net als de anderen, ook naar Jezus wil kijken, erbij wil horen eigenlijk, dan is de boodschap dat hij er niet bij hoort. Hij wordt tegengehouden. Hij is een eenling. Hij zit uiteindelijk ook alleen daar in die boom. In een boom, misschien wel met dichte blaadjes, je weet het niet precies. Hij zit daar alleen. En dat gevoel van niet gezien worden, wat hij ervaart, hij wordt afgewezen... dat kun je ook herkennen als je je misschien altijd wel anders voelt in je denken of in je voelen dan anderen. Het gevoel misschien dat niemand je echt ziet, echt begrijpt... Of als je het gevoel hebt er nooit helemaal bij te horen, misschien zelfs ook wel hier in de Veenhardkerk, ik hoop het niet, maar dat kan wel gebeuren, dat je op een bepaalde manier altijd ergens een eenling of een vreemde voelt. Het kan ook zijn dat je worstelt met pijn, zonde of andere verborgen dingen die eigenlijk niemand ziet, maar er wel zijn. Nou, Zaccheus zit in de boom en Jezus komt eraan. En dat is ook wel een apart stukje. Je ziet Jezus zo lopen en opeens staat hij stil en kijkt hij omhoog. Precies op het juiste punt weet hij, hier is Zacchaeus en hij roept dan, of zegt, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. En het is al een mooi stukje, want we begonnen met het roepen van die naam. Jezus begint hier ook met Zacchaeus. Hij roept hem bij zijn naam. Zacchaeus wordt misschien wel voor het eerst sinds hele lange tijd echt door iemand gezien. Jezus weet natuurlijk ook wel wat een tollenaar is. Dat het niet goed is, dat het niet oké okay is wat Zacchaeus doet. Maar Jezus is gekomen niet om Zacchaeus te veroordelen, maar om hem te redden. Jezus komt om hem te zien, om hem te ontmoeten. Jezus had ook iets anders kunnen doen. Hij begint niet met een spervuur aan vragen. Zaccheus, kom jij eens even uit de boom. En vervolgens voor het oog van de hele menigte, Zacchaeus, noem maar eens even op. Wie heb je allemaal opgelicht? Een heel spervuur aan vragen. En vervolgens staat Zaccheus weer voor paal eigenlijk. Maar dat doet Jezus niet. Jezus roept hem uit de boom, uit de boom en gaat met hem meelopen. Zacchaeus staat opeens in het middelpunt en op een hele positieve manier. Sterker nog, Jezus gaat het huis binnen van Zacchaeus. En er was ook niet zomaar iets in die tijd, dan was je echt verbonden met elkaar. En je ontmoet hier denk ik dus ook iets van wie Jezus is, van wie eh, God is. Dat zijn aandacht er is juist voor mensen die zich afgewezen voelen, die zich anders voelen, die aan de rand staan. En Zacchaeus vindt het prachtig. Hij ontvangt Jezus met een glimlach. Er komt een vreugde in zijn leven. Hij wordt echt gezien. En misschien zit je wel een beetje met Zacchaeus in die boom. En mag je je ook aangesproken weten door Jezus zelf. Want het verhaal van de Bijbel is dat God houdt van mensen, mensen bij hun naam kent, mensen ziet mensen zoekt dat hij houdt van jou, van jou hoe apart hoe vreemd je je ook misschien kan voelen of hoe twijfelend eh, gelovig of ongelovig je je ook voelt, bent maar hier komt Jezus langs en hij roept je bij je naam ja, ik heb een vraag voor je, want je bent hierbij, we gaan even vanuit het uh, perspectief eigenlijk dat je bij Zacchaeus in de boom zit, even naar het perspectief van die menigte. Zou je blij zijn als je dit voor je ogen ziet gebeuren? Jezus die naar binnen gaat bij Zacchaeus. Bij zo'n type. Bij zo'n afperser. Zou je er zelf blij van worden? Denk er even over na. Ik weet niet wat je antwoord is. In dit stukje is in ieder geval heel opvallend dat die menigte niet blij is. Zacchaeus ontmoet Jezus. En dan staat er dit: Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. En je voelt hier nog heel erg dat oordeel over die Zaccheeus. De afkeuring dat Jezus naar binnen gaat bij zulke misbaksels. En ik kwam deze week een verhaal tegen... en ik dacht een tijdje getwijfeld van ga ik dat noemen of niet? En ik doe het wel. Want ik kwam een verhaal tegen over een huis. Die zijn er vandaag ook, huizen. Waar uh, iemand woont die ook, denk ik, zo'n oordeel over zich heen krijgt. Je ziet hierboven een plaatje. Lukt dat niet, hè, om die, Ja... In een van die huizen, ik weet niet welke het is, woont Lars van der Haag. Het is in Harderwijk, in een woonwijk in Nederland. Die mensen die je ziet, die verzamelden zich op dit moment omdat er een explosie plaatsvond. De achterdeur van dit huis, een van deze huizen, was er uitgeknald. Eh, want wie woont daar? Lars van der Ha met zijn gezin. En Lars van der Ha werd, voordat hij in dit huis kwam wonen, veroordeeld om kindermisbruik. Hij zat in de gevangenis daarvoor en zat zijn straf ook helemaal uit. Voor die mensen kan het heel ingewikkeld zijn om een nieuwe woonplek te vinden. Als deze mensen ergens komen wonen, en dat wordt bekend... dan is er vaak uh, onrust. En dat is ook hier in Harderwijk zo. De bewoners kwamen het te weten wat de achtergrond was van Lars van der Haan. En het werd onrustig. Uiteindelijk werd deze man met zijn gezin weggepest. Ze zijn inmiddels gevlucht ook uit die wijk. En ik twijfelde wat omdat ik het zou noemen. Omdat het om iets vreselijks gaat. Om misbruik. Wat misschien ook uh, dicht bij jezelf kan komen. Of dat je het misschien kent op een of andere manier. En toch wilde ik het noemen. Omdat ik wel denk dat het een soort uh, gevoel geeft. Bij dat verhaal van die Want zoals die... Uh, Lars van der Haag gehaat wordt, niets mee te maken hebben, zo werd op die manier een beetje werd die Zegeus ook gehaat. Een onrein figuur, niks mee te maken hebben, weg ermee. En ik zat me voor te stellen dat Jezus langs dit huis komt, dat huis van Lars van der Haag. En wat zou hij doen? Jezus gaat steeds om, eigenlijk met mensen waarvan anderen zeggen, niet doen. Mensen die uh, overspel plegen, die moorden, die oplichten, prostituees. Allemaal mensen die afgewezen worden, waarvan, waar iedereen met een boog omheen loopt. Jezus gaat naar binnen bij Zacchaeus. Hij komt hem vergeven, ontmoeten, in ere herstellen. En hij kent de achtergrond van Zepheus. Hij weet dat die man hem heel hard nodig heeft. En stel, ik denk dat Jezus het zou doen. Hij gaat naar binnen bij Lars van der Haag. En Lars van der Haag komt naar buiten. En hij zegt met tranen in zijn ogen. Jezus was de enige die mij zag. Hij keek verder. En ik ben zo dankbaar dat hij mij accepteert. Dat hij mij een tweede kans geeft. Zou je blij zijn? In dit verhaal wordt Sargeus ook gevonden. Dat is opvallend. Maar die groep mensen die buiten staat, die menigte. Er wordt eigenlijk niets over ze gezegd uiteindelijk. Alleen dat ze morgen. Dat ze een oordeel hebben. En dat roept ook een vraag op: van worden zij eigenlijk door Jezus gevonden? Of staan zij uiteindelijk. ...buiten Jezus, omdat ze zo'n groot oordeel hebben. Erkennen zij zelf ook Jezus vergeving nodig te hebben... ...om wat er in hun eigen leven niet deugt... ...zoals dat oordeel over anderen. Bij Zergeus zie je wel heel ingrijpend iets veranderen... ...want Jezus komt binnen bij hem... ...hij komt om hem te ontmoeten... ...hij komt hem uit de boom halen... ...hij komt in zijn huis... En Jezus komt zelf en hij geeft Zacchaeus liefde, vergeving, blijdschap. Zijn hart wordt aangeraakt van binnen. Er komt liefde binnen in zijn hart. En als die liefde binnenkomt, als Jezus zelf binnenkomt... dan wil Zacchaeus ook anders gaan leven. Hij wil niet meer, nooit meer doen wat hij deed in het verleden. Mensen oplichten. Hij belooft de helft van zijn bezittingen weg te geven. Nou, dat is aardig wat... En iedereen die hij heeft opgelegd, die belooft hij viervoudig te vergoeden. Ook nogal wat. En dat is trouwens ook veel meer dan uh, de wet, de letter van de wet hem voorschrijft. Hij geeft veel ruimer, uh, meer dan die zou moeten. Er is iets in hem veranderd door Jezus, dat hij niet meer moet geven, maar dat hij graag wil geven. Nou, samenvattend... Suggesties voor wat je kan met dit verhaal vandaag. Ik heb twee toepassingen met twee handreikingen erbij. De eerste is, uh, zit iets in vanuit die Zergeus? Leef vanuit Jezus aanvaarding van jou. Jezus aanvaardt Zergeus op zo'n diep niveau. Hij ziet hem en hij kijkt niet alleen maar wat, een beetje vaag, maar hij ziet hem echt. En hij kijkt hem werkelijk, aanvaardend, liefdevol aan. Oordelen zijn overal. Misschien wel van andere mensen. Misschien zitten ze in jezelf. Oordelen over jezelf. Dat kan ook. Maar zoals Jezus, Zacchaeus aankijkt, zo kijkt hij ons vandaag aan. Hij haalt je uit die boom. En wil bij je thuis zijn. Jou ontmoeten. En dat is een liefde die, als je er iets van meemaakt, die, bevrijd, die je kan bevrijden. Die je laat voelen, ik mag er zijn. Ik ben de moeite waard, want hij houdt van mij. Wat kun je, hoe kun je dit in de praktijk toepassen als je deze week in de spiegel kijkt, ochtends? Zeg dan eens, als je jezelf aankijkt, ik ben Gods kind. Of ik ben geliefd door God. Of... Ik ben vrij van veroordeling. Of ik ben de moeite waard. Iets in die trant. Zo ga je een beetje meemaken wat Zacchaeus uh, meemaakt. Dat iemand hem ziet, hem aanvaardt. Een tweede lijn is, kijk door Jezus' ogen de wereld in. Want Jezus gaat juist naar binnen misschien wel. Bij mensen waarbij wij, waarbij jij, ik... Weerstand voelt. Praktische toepassing. Ga eens voor jezelf eens bij langs. Zijn er mensen in je netwerk, uh, misschien op tv, misschien groepen mensen, die je niet mag? Die je veroordeelt? Die je eigenlijk dit niet gunt? Dat ze Jezus, dat ze God leren kennen? En wat je zou kunnen doen, is dat je is, gaat bidden juist voor die mensen. Ik uh, vergeet opeens dat ik een centje zou geven voor de kids. En daar ben ik wat te laat mee. Dus ik hoop dat, dat, nog, uh, dat ze er op tijd zijn. Anders uh, komen ze iets later binnen. Dat is ook niet erg. Sorry Bea, <laughs> niet zo handig. Ik heb het ergens altijd staan en dan moet ik eraan denken. Maar ik ben het vergeten. Maar dat is de boodschap uh, voor deze morgen. Het eerste, leef vanuit die aanvaarding van Jezus. En het tweede, probeer door Jezus' ogen de wereld in te kijken. Zullen we nu met elkaar bidden?